11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. In de gids.fm de Nederlandse natuur op zijn puurst. Een bioscoopfilm over de nieuwe wildernis. Het nmu Nieuwsjournaal nu met Doron Negens. De PvdA-kamerleden zullen vandaag niet besluiten of zij de aankoop van de Joint Strike Fighter steunen. Dat zei partijleider Samson voor aanvang van een extra fractievergadering. Samson verwijst naar het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer. Het is dus een hoog college van staat, is onafhankelijk. En, en die presenteert haar eigen conclusies. En wij hebben kennis genomen van die conclusies. Daarin staat dat er nog een aantal dingen onzeker zijn. En met die onzekerheden kunnen we dit besluit nog niet nemen. Morgen is er een ledenraad van de PvdA in Zwolle. Daar zal Samson dezelfde boodschap over brengen, liet hij weten. In de PvdA-fractie bestaat onrust over het besluit om 37 JSF's te kopen. Het besluit dat het kabinet op Prinsjesdag naar buiten bracht. De Kamerleden hebben nog niet besloten of ze dit willen steunen. Een koopwoning was in augustus gemiddeld 4,4 goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De prijzen van koopwoningen lagen in augustus op hetzelfde niveau als begin 2003. Ten opzichte van de piek in augustus 2008 daalden de prijzen met 20 CBS komt ook met cijfers over de consumptie van Nederlandse huishoudens. De krimp neemt iets af.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 Het loopt investeringen uit van mensen die misschien wel een, een hele berg uh, zwart geld hebben, witte wassen. Ik ben echt wel bang voor investeringen van malafide organisaties die daar dan nog een verblijfsvergunning uh, voor op de koop toe krijgen. Heel slechte zaak. Zeker als het bijvoorbeeld gaat om investeringen in vastgoed. Dat kan echt heel schimmige constructies met zich meebrengen. Volgens staatssecretaris Teven zal het ministerie van Economische Zaken kijken naar de herkomst van het geld... Juist om te voorkomen dat de regeling wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel vermogen. ProRail gaat een campagne voeren om het aantal ongevallen met jongeren op overwegen te verminderen. Dit jaar zijn al vier jongeren door een trein gegrepen. Dat is een forse toename in vergelijking met afgelopen jaren. Jongeren zijn volgens ProRail vaak afgeleid doordat ze muziek luisteren, whatsappen, bellen of met Facebook bezig zijn. Daardoor is de kans om een ongeluk te krijgen 40% groter. De campagne van ProRail heet Laat Je Niet Misleiden. en bestaat uit spotjes op de radio en een filmpje op jongeren-sites. En ook staan opsporingsambtenaren van ProRail op locaties in het land om jongeren te waarschuwen. Bij een brand op een booreiland in de Botlek in Rotterdam zijn drie mensen gewond geraakt. Brand werd ontdekt door het havenbedrijf dat snel de brandweer waarschuwde. We troffen uh, direct twee slachtoffers aan. en Later kwam er nog iemand bij die ook brandwonden had. Dus totaal hebben wij twee mensen die wat brandwonden hebben en eentje met... Uh... Rookintoxicatie. Het eiland lag voor onderhoud in een dok bij scheepswerf Keppel voor Olmen. Het zou een booreiland zijn. De brand is inmiddels onder controle. Het weer. Wolkenvelden met regen en motregen trekken naar Duitsland weg. Het laatst uit het zuidoosten. Daarna zon en een enkele bui. 17 graden wordt het vandaag. In het weekend is het droog met ochtends kans op mist. Smiddags wat zon en de middagtemperatuur kan zondag oplopen tot 20 graden. Zo. Kees Kwaks, waar staat het stil op de weg? Op de A27, Felix van Breda naar Gorkum. Voor de brug Gorkum, 5 kilometer. Er staat een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Hooipolder. Via de A59 en de A2. Haaruitval bij de kankerpatiënt kan voorkomen worden.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 Radio 1, de gids .fm, met Felix Goedemorgen. Het moet niet makkelijk zijn om in deze tijden van economische crisis geld bij elkaar te krijgen voor het maken van een bioscoopfilm over de Nederlandse natuur. Toch is het gelukt. Volgende week gaat in 90 bioscopen de film De nieuwe wildernis in première, een adembenemende blik op het leven in de Oostvaardersplassen. Grote natuur in een klein land, met als hoofdrolspelers de dieren zelf: paarden, herten, ganzen, vossen. Zometeen is Ton Okkersen, de producent van de film, te gast. Jaarlijks krijgen in Nederland 15.000 kankerpatiënten... een vorm van chemotherapie die leidt tot haarverlies. Met groot psychologisch effect omdat ze voortdurend herinnerd worden aan hun ziekte. Maar die haaruitval is in de helft van de gevallen helemaal niet nodig, blijkt nu. Wat te doen, hoort u straks. En schilders hebben de tanden gezet in Willem-Alexander, de man van de week. Veel gemeentes zijn op zoek naar een uniek portret van de koning. Want van mij valt slechts digitaal te, uh, nou ja, te bekijken. Surf naar degids.fm Hij moest een grote verbetering... voor de doorstroming van het verkeer rond Amsterdam worden. De Tweede Koentunnel. Meer dan 2 miljard euro is er tegenaan gegooid om hem te bouwen. Resultaat? Sinds de opening in mei niet minder dan 120 ongelukken. En vrijwel dagelijks wordt de tunnel afgesloten voor het verkeer. Conclusie? De Tweede Koentunnel is een falikante mislukking. Waar of niet waar... Nou, niet waar, zegt Patrick Potgaven van de Verkeersinformatiedienst VID. Het zijn uw cijfers, u heeft ze geteld. 120 ongevallen sinds mei. Nergens in Nederland vinden zoveel verkeersongelukken plaats op een stuk weg. En toch vindt u het geen mislukking. Waarom niet? Nou, om een aantal redenen niet. Um, de eerste en wel misschien wel de belangrijkste is... het project is nog niet af. Um, het verkeer uh, dat uh, zeg maar van noord naar uh, zuid rijdt... rijdt op dit moment via een, uh, een, een, een twee rijstroken door een nieuw deel van, uh, van de tunnel. Maar moet als de oude Koentunnel uh, weer gerenoveerd is... en dat staat uh, uh, uh, te gebeuren voor uh, dat dat gereed is begin volgend jaar... Ja. Um, ja dan moet dat weer door de oude Koentunnel uh, heen. En dit is dus een tijdelijke situatie. Dus daar maar wacht even, je het verkeer gaat het dan weer door de oude heen... en dan, die nieuwe is dan niet meer nodig? Nee, wat er gaat gebeuren is dat het, het verkeer van noord naar zuid door de twee buizen van de oude Koentunnel uh, heen gaat. Ja. Uh, het verkeer van zuid naar noord blijft door de tweede Koentunnel gaan en daartussenin ligt dan een wisselbaan. En die wordt in de ochtendspits uh, gebruikt voor het verkeer van noord naar zuid, dat is de belangrijkste spitsrichting dan. En in de avondspits de andere kant op. Maar hoe zijn die ongelukken te verklaren dan nu? Ja, dat is, dat is een, uh, een goede vraag en ook best lastig. Want uh, uh, met name ja, het, het gedrag van automobilisten... is niet een hele exacte wetenschap. Ehm... Um uh, er zijn verschillende uh, uh, vermoedens, uh, die zitten onder andere in uh, de aanwezigheid van, uh, van een knooppunt, het nieuwe knooppunt A5, A10, dat direct naar de tunnel ligt, waarbij men al in de tunnel voor, uh, ja, voorsorteert. Uh, het feit ook dat de auto's vrij dicht op elkaar rijden op dat stukje, omdat ze eigenlijk net hebben ingevoegd vanaf de A8 en de A10... Um, en de verlichting wordt wel als uh, argumentatie gebruikt. Er uh, hangen rode, onder andere rode lampjes in de tunnel, in de geleiden om het verkeer te geleiden. Nou, sommige mensen denken dat, dat, uh, uh, uh, dat, dat automobilisten uh, het vermoeden hebben dat er dan geremd wordt en remmen vanzelf ook ja, bij. Gevaarlijk is, een als geval. Geval. denk je dan als automobilist natuurlijk? Dat is gevaar gevaar? Um, tegelijkertijd zien we dat op de rest van het wegennet um, zeg maar, ook er witte en rode reflectoren zijn aan uh, links en rechts. En, en die situatie is eigenlijk in de tunnel gewoon doorgetrokken. Dus er is op dat punt eigenlijk ook weer niks bijzonders aan de hand. Inmiddels is die, is die, uh, zijn er wel een aantal maatregelen genomen. Um, he, ook de, de, die verlichting is bijvoorbeeld gedimd uh, geraakt. Maar ja, euh, euh, euh, euh, op dit moment lijkt het nog niet heel veel effecten te hebben. Het is nog wel een beetje vroeg, moet ik eerlijkheidshalve daarbij wel zeggen. Want we zien euh, bijvoorbeeld afgelopen woensdagmiddag maar liefst drie ongevallen gebeuren euh, op de buitenring vandaag. Ja, ja. En die tunnel is ook hoger dan andere tunnels, hè? Lijkt hij daardoor ook smaller misschien? Ja, dat is een van de vermoedens die, uh, die er zijn, uh, want hij is wat breder dan de oude Koentunnel. Uh, en toch lijkt hij smaller omdat hij hoger is. Ik zou zeggen een verlaagd plafond. Ja, maar dat zijn natuurlijk niet maatregelen die je zomaar kan, uh, kan uh, uh, treffen. Um, he, dus er zijn nu een aantal maatregelen getroffen die wat makkelijker waren. De, de, ook de bebording wordt nog aangepast. Dus wat dat betreft uh, zit er ook nog wat in het vat. Ja. En uh, ja, dat, dat moet dan leiden tot, uh, tot wat minder, uh, minder aanrijdingen. En uh, uh, uh, ja, daar is dus nog even het wachten op. Systeemplafonnetje is natuurlijk in een weekend gebeurd. Hè? Die tweede koentel wordt uh, ook om de havenklap afgesloten... als er geen sprake is van een ongeluk. Waar is dat dan voor nodig? En dat heeft alles te maken met de, uh, um, de verscherpte tunnelveiligheidswet. En ook dat systeemplafonnetje van, van u dat in een weekend uh, opgehangen wordt, moet voldoen aan allerlei strenge richtlijnen die uh, in die tunnelveiligheidswet staan. En in, in die wet staat ook dat er geen file uh, mag staan in een tunnel. En uh, zodra er dus file dreigt te ontstaan in de tunnel, wordt die, wordt die afgesloten om de file zeg maar, voor de tunnel te parkeren. Ja, dan nou heb je na die tunnel heb je onmiddellijk dat knooppunt liggen naar de A5 en naar de A10. Dus dat blijft altijd file. Even daar. Ja, en de andere kant op. Dus op het moment dat je de tunnels afsluit. En dat is natuurlijk het, het, het, het lastige in die situatie. Dat zit heel dicht op het knooppunt Koenplein. En dat, dat dus de terugslag van de rij voor de, voor de tunnel. Zorgt al heel snel ook voor files op de A8 en, en de A10. Zodat ook verkeer wordt gevangen. Dat eigenlijk helemaal niet door de tunnel wil. Maar door de tunnel wil rijden. En zo worden die files heel lang. En wordt zeg maar, dat stuk van Amsterdam heel slecht bereikbaar. Dus die tweede Koen tunnel blijft een soort Bermuda-driehoek. Het is uh, uh, nog niet helemaal uh, het is niet helemaal zeker wat nou echt de oorzaak is van uh, van die uh, uh, van, van het aantal ongevallen. En in die zin is het wel een, uh, een ja lijkt het een beetje op een bemoede aan driehoek, ja. Ja, een falikante mislukking zou ik zeggen. Nou, dat kan je dus niet zeggen, zoals ik <laughs> al in het begin ook al zei. Het project is helemaal nog niet af. Um, en uh, je kunt het project natuurlijk pas beoordelen als het ook echt helemaal afgerond is. Kijk, sowieso, uh, straks als het verkeer meer ruimte heeft, um, ja, dan, dan kan je verwachten dat het aantal ongevallen behoorlijk afneemt. Want uh, ja, uiteindelijk is natuurlijk een botsing toch altijd een kwestie van te weinig tussenruimte. Patrick Potgaven van de Verkeersinformatiedienst VID, hartelijk dank. Graag gedaan. De Koning Willem-Alexander wordt deze dagen met arges ogen gevolgd... door tientallen kunstenaars. Amtshalve wel te verstaan, want de kunstenaars zijn bezig... met een zogeheten koningsportret. Veel gemeentes hebben hiervoor een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. De gemeente Zeist bijvoorbeeld wil graag een mooi schilderij... van de nieuwe vorst in de raadzalen hebben. En verslaggever Robert-Jan Boy gaat kijken bij twee kunstenaars... uit Zeist en Oudijk, die al druk zitten te broeden. Als je ze, prins of, koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeg maar, afbeeldt hierop... dan wat voor kans kijken ze dan eigenlijk op? Jan-Pieter Foppen is aan het praktiseren. Ja, daar ben ik over een praktiseren. Ja. Hij... En ik heb een probleemstelling, kan ik rustig stellen. Jij ziet hier gehurkt in zijn atelier. Ja, ik zit uh, helemaal gehurkt. Een uh, ja, klein in... kamertje wat werkelijk ruikt naar de verf. Ik, ik, ik kom er niet uit, zeg maar, in mijn hoofd nog van... Uh, moet ik ze half af gaan beelden, moeten er helemaal op staan ten voeten uit. Ze? Want is het, ja, ze. Ja, ja, ik heb wel gekozen voor ze... Dat verklap ik vast. Want we kunnen kiezen of koning Willem-Alexander... Mm -hmm. of koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En ja, we kunnen er natuurlijk anders over praten... maar deze dame heeft zo'n geweldige uitstraling. Die moet er gewoon bij. Dat kan ik niet omheen. Dat wil ik ook niet omheen. Ik ben voornamelijk bezig met film de laatste tijd. In haar atelier in Oudijk is Marjolein Witte, beeldend kunstenaar... Druk bezig met, uh, met slingers. En dat uh, gaat over menselijk gedrag. Ik ben momenteel met een soort onderzoek bezig naar territoriumgedrag van de mens. Ze pakt zichzelf in. En daarbij uh, onderzoek ik ook mijn eigen gedrag in groepen of in vreemde ruimtes. Van top tot teen? Ja. Met tape gaat het ook nog. Ja, ik ben bezig met een filmpje waarbij ik mezelf helemaal inpak. En ja. eigenlijk mezelf behoorlijk uh, vastzet... En dat is natuurlijk wat, nou ja, wat ik heel erg kan doen... maar wat heel veel mensen ook kunnen doen. En daar ben ik dus aan het uitproberen, zeg maar... eigenlijk om te kijken van... Uh, ga ik een tweeluik maken... waar ik ze allebei apart bijna opzet... omdat ik het wel twee persoonlijkheden vind. Willem-Alexander heel erg in zijn koning zijn. Zij meer in haar verschijning als vrouw zijnde ook nog een keer... Mm. dat ik denk van, uh, ga ik ze apart een plek geven? Dus dat zijn twee doeken worden het dan eigenlijk die tegen elkaar worden geschoven... Mm. waardoor er dus wel een naad ontstaat. Of ga ik toch één groot doek maken waar ze alle twee gewoon opstaan tegen elkaar aan, half. En daar kom ik ook nog niet helemaal uit... wat ik daarmee ga doen. Het is nog heel impressionistisch. Ja, het is nog heel schetsmatig. Ik ben ook nog helemaal niet zo bang. Ik, ik, mij zul je nooit gaan schetsen, uh, schetsen aantreffen... dat je ziet van hoe zit nou die neusvleugel precies... want daar maak ik me allemaal niet zo zorgen over. Dat gaat straks wel goed komen. De compositie, hoe ze erop gaan komen... Uh, uh, de restruimtes eromheen, dat is voor mij eigenlijk heel belangrijk. Dit is een portret uit 2002. Dat heb ik gemaakt toen ik op de academie zat. En ik was toen al bezig met een mens. Toen was het nog niet zo uitgekristalliseerd als nu. Maar ik wilde heel erg in een portret de essentie hmm. vatten van een persoon. Een hulpse Beatrix ja. met een ondeugende, een ondeugende schalkse blik. Ja, klopt. Ook een beetje dreigende blik. En ik was vooral bezig met uh, de gekke kantjes van de mens. Dus vandaar dat Beatrix er niet heel lieflijk uitziet. Maar gewoon dat het een beetje een stout portret is geworden. Dus we krijgen nu een combinatie van dat stoute en het territoriale. Het, Misschien wel, het, het, ja. Hij is toch koning, dus dat is behoorlijk... Uh, een ter territorium, heel, heel territorium. Traditioneel, goed herkenbaar, ambachtelijk goed geschilderd... Huh? Maar niet truttig. Bijvoorbeeld op de schaats. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ik ben niet heel erg van de monarchie. Dat klopt, ja. Maar uh, het is niet dat ik ervoor op de barricade sta. Ja. Maar ik vind wel dat ik ze gewoon... Er hangt altijd een soort van poeha uh, omheen. En uh, ja. ik, wil, ik, ik wil met mijn werk dat juist terug naar het normale trekken. Of hè, naar het, het hele basale. Terug naar de basis. Zij zijn ook gewoon mensen. Ik moet daar een gevoel bij hebben, anders kan ik niet schilderen. Hmm. Ik moet gevoel bij deze mensen hebben. En dus, alles wat op dit moment zeg maar, overigens gepubliceerd wordt, of geschreven wordt, plaatjes verschijnen, bekijken. En uh, ik heb ook al wat uh, leuke foto's opgezocht van hem. Waar ik heel goed mee uh, uit de voeten kan. Ook met mijn manier van schilderen en mijn ideeën die erachter zitten: een vette, weggezonken lach. Ja. Ja, ik ga niet op zoek naar de, de mooie kiekjes. Ik denk gelijk aan bloemkool en boerenkool en zo. Ja. Puur Hollands, ja. En zij heeft natuurlijk die Argentijnse... Ja. Ik heb laatst een hele fotosessie gedaan. Ja. Met deze slingers. Ja. Als hoets. Ja. En dit, uh, dit. er waren mensen die uh, reageerden op de foto. Ja. Alsof het een mooie hoofddeksel voor Beatrix zou kunnen zijn. Ik heb hier al een grote lat opgehangen, kijk. Huh? Want uh, het mag dus maximaal, zeg maar... Uh, Twee meter bij twee meter zijn. Ja, ja. Kijk, dan leg ik zo'n lat neer dan krijg ik al ja. een beetje gevoel bij het formaat. En dan ga je hier staan. Ja, dan ga ik staan en dan ga ja. ik, ga ik, ga ik, ga ik een gebaar maken oh. van tjaka. Weet je, hoe gaat die komen? Zo. Oh, en met gestrekte armen en ja, ja. door de knieën en verbeter trek om de mond. Kijk, oh, kijk. Ja, dat is concentratie. Net is iemand die zeg maar een penalty gaat nemen. Zo moet je zien. Ik moet zeggen, als je het zo opzet, heeft het wel ik wat kom, van een uh, mooie kroon, hoor. Precies. Ik zou prima als prinses door kunnen gaan, denk ik. Kan hm, dat gaan worden? Kunstenaam Marjolein Witthas, Maxima. En wat komt er dan uit de kwast van Jan-Pieter Foppen? Begin volgend jaar wordt duidelijk welk schilderij... in de raadzaal van Zeist komt te hangen. En de hoofdprijs 5.000 euro. Mocht er later nieuws zijn over deze kwestie... dan hoort u dat natuurlijk onmiddellijk op deze zender Radio 1. De Gids.fm Het zijn geluiden afkomstig van een natuurgebied met internationale alluren. Niet het Amazonegebied of de Zuid-Afrikaanse steppen, maar dichtbij. De Oostvadersplassen. Een gebied van circa 6.000 hectare ongerepte natuur dat per toeval is ontstaan. Filmproducent Ton Okkersen heeft daar, met een filmploeg van 20 mensen... twee jaar onafgebroken gefilmd. En het resultaat is maandag te zien op het Nederlands Filmfestival. Daar gaat de nieuwe wildernis in première. Ton Okkersen zit hier. Meneer Okkersen, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Meurders. Hoe is het idee van die film ontstaan? Um, het idee was eigenlijk uh, 14 jaar geleden al ontstaan. Wij hebben heel erg veel in het buitenland gedraaid. Veel documentaires. Eigenlijk over de hele wereld. En nooit is iets in Nederland. En ik wilde een goed onderwerp in Nederland vinden voor een breed publiek. En waarom heeft het dan zo lang geduurd? Omdat uh, de eerste keer zat, eerlijk gezegd, daar helemaal niemand op te wachten. Uh, nog de omroep, nog uh, organisaties als Staatsbosbeheer... die in die tijd het gebied uh, uh, stevig op slot hielden. Uh, nog uh, het leefde het echt bij de mensen. Ik denk dat dat met het, met een beetje ook met de tijdgeest te maken ja? had. En ja. welke tijdgeest zaten we toen dan? Toen zaten we in de tijdgeest van uh, meer kopen, meer consumeren... Big Brother uh, en uh, ja, overmatige consumptie. En natuur anders. was bijzaak. Natuur was helemaal geen zaak. Hoeveel denk. geld heeft de film gekost? Uh, het totaal heeft 1,5 miljoen euro gekost. Uh, dat is de film, dat is een tv-drieluik, dat is een tweede film, een groot educatief pakket en nog wat bijzaken. Dus relatief erg weinig. En moest u veel moeite doen om die film gefinancierd te krijgen? Sterker nog, de film was helemaal niet gefinancierd toen we eraan begonnen. Omdat als ik daarop gewacht zou hebben, het ook nooit gebeurd zou zijn. Nee? nee? Maar alles bij elkaar heeft het toch geld bij elkaar, weet te het sproken? Ja, ja, ja, elkaar. Uh, gelukkig was er in eerste instantie uh, één particuliere financier die zei van uh, en die mij ook adviseerde, uh, Lex Harding. Ik doe mee, want je moet dit echt gaan maken. Uh, we, ont, uh, we hadden de ervaring dat ook de omroep eigenlijk vrij snel zei van wij doen ook mee, vooral omdat uh, de laatste jaren natuurseries een ongekende publiek... Of, of, of ongekende... Uh, aantrekkingskracht, aantrekkingskracht, aantrekkingskracht ja. hebben. En uh, nou, zo hebben we het eigenlijk op alle fronten bij elkaar gescharreld. Middels crowdfundingsacties, middels veilingen. Veel gebartered. Bartered is eigenlijk ruilen. Uh, zonder filmfondsen. Dus het was wel een avontuur. Ik voel, vond het een beetje schorsiepiepen. Zolang je eigenlijk de cashflow maar bij kon houden... had ik zoiets van ben je een, een goede doel. En waarom koos u voor de Oostvaardersplassen? Omdat er geen enkel ander gebied in Nederland is met die allure... Uh, wij hebben elke inch grond in Nederland al honderden jaren gecultiveerd. Oostvaders u zegt het net zelf, die zijn per ongeluk ontstaan. Eigenlijk 45 jaar geleden uit de zee opgerezen. 46 jaar geloof ik. Uh, een gebied wat bestemd was voor industrie. Niemand kwam daar. Iedereen liet het met rust. En wat je toen zag, is dat er in no time een ongekende natuurrijkdom ontstond. Plus... In het buitenland kende iedereen het. Althans in de wereld van National Geographic en andere partijen. Leerjetjes landen op, uh, op vliegveld Lelystad... om te kijken hoe die Hollanders dat doen. Natuur ja. onder de stad, onder de rook van Amsterdam. En wij kenden het alleen van YouTube-filmpjes... wanneer je een edelhardshert zag sterven. En dan kwamen er om onmiddellijk vragen en een heleboel actie. Alleen maar negatieve golven, vond ik. En hoe film je dan die flora en die fauna... van uh, zo'n 6000 hectare natuurgebied... Uh, dus op zich niet zo vreselijk ingewikkeld. Als je, als, je, als je vergelijkt, we hadden het net even over geld. Uh, nou, Oceans is bijvoorbeeld een natuurproductie. 58 miljoen euro. Daar ben je natuurlijk een stukje langer bezig. Maar. Prachtig. Oké. Okay. Uh, op het moment dat je maar 6000 hectare hebt. Een postzegel. 12 bij 6 kilometer. 12 bij 5 kilometer. Dan is dat natuurlijk overzichtelijk. We zijn begonnen met een wishlist. Welke processen kunnen we allemaal gaan verfilmen? Uh, welke dierenleven er, welke processen kun je volgen. En daar streep je steeds meer af en steeds meer bij. Dus zo'n film kan je niet scripten van tevoren. Een nee. Natuurfilm is niet de scripten, dus ook geen filmfondsen. En staan er dingen op het wensenlijstje die niet zijn uitgekomen? Wel zeker, ik mag zeggen dat een van de hoofdpersonen... de, zee, de, de, de, de zeearend, een iconische vogel... met een, uh, uh, een, een, een vleugelslag van 2,5 meter breed... de vliegende deur wordt hij genoemd die is uh, zeven jaar op één nest blijven zitten. Was sinds de middeleeuwen niet meer in Nederland, maar nu wel. En daar hadden we een gigantische toren bij gebouwd... helemaal verdekt, opgesteld, uh, volgens alle protocollen. En er is op geadviseerd en gerapporteerd en whatever. En de eerste dagen ging het fantastisch. En toen belde de cameraman naar Ruben Smit, de veldregisseur... van zou het kunnen zijn dat hij een tweede nest heeft? En toen bleek hij midden in het moeras te gaan zitten en waren we hem kwijt. En toen verviel ook ons hoofdpersoon... Gelukkig het tweede jaar, moet je weer een jaar wachten. ging die weer zitten. Uh, maar toen kwam er een storm. En toen waaide het hele nest om. He, dat nest is uh, te grootte van een Iglo van drie meter in het vierkant. Dus uh, einde hoofdrol. U heeft twee jaar lang gefilmd. Twee jaar lang gefilmd, ja. In dat ja. gebied. In zijn dat er gebied. ook dingen bijgekomen waarvan u dacht van tevoren... nou, dat, dat, dat lukt ons nooit? Uh. Um, nee, er zijn met name een heleboel dingen afgevallen... waarvan we wel dachten, dat lukt. Je bouwt een scène op uit een, uit een fors aantal... Uh, Mogelijkheden. Uh, die moeten vooral ook hun onderlinge samenhang tonen, want daar gaat de film over. De film gaat over uh, de, de cyclus van het leven en vooral hoe alles met elkaar samenhangt en samenwerkt. Dus het is geen film over conflict, maar over samenwerking. Ja. En um, um, er zijn natuurlijk veel processen, bijvoorbeeld we hadden in, in ons hoofd van we willen absoluut de vos hebben die in de winter onder de sneeuw de muizen pakt. Dat is niet gelukt. Nee, maar de vos pakt wel ganzen. En dat, is, en dat is nog nooit gefilmd. In die rijkheid... Uh, we, wij kennen, dat is nou ook een beetje de, de reden dat ik het wilde doen. Wij zagen de laatste jaren de hele wereld van de Amazone... en we zien inderdaad vanuit de tijd van Hugo van Laarwerk... de mooiste beelden van de cheetahs achter de antilopen. Uh, en we kennen de hele wereld, maar Nederland niet meer. Het is een herontdekking van de Nederlandse natuur. Het is een ode aan de Nederlandse natuur. Het gaat niet over de Oostvaardersplassen. Het is deltanatuur. Um, dat is central stage, zeg maar. En werd het zomaar toegestaan, dat filmen door Staatsbosbeheer bijvoorbeeld? Absoluut. Uh, ik moet zeggen, in de loop der jaren... heeft men daar natuurlijk ook een veel opener beleid uh, gecreëerd. Men heeft ook gezien dat het noodzakelijk is... dat mensen kennis moeten nemen van wat ze allemaal aan het doen zijn. Uh, we waren het in één afspraak eens. En we hadden maar één voorwaarde eigenlijk... en dat was exclusief en onvoorwaardelijk toezicht. Dat is soms een controversieel gebied... En dat willen we juist ook een beetje doorbreken met deze film. Want er, wordt, er zijn prachtige geboortes, dat is waar. Maar aan het eind van de cyclus is er ook dood. En weer hergeboorte. En we wilden geen Disney film maken met alleen goed nieuws. We wilden alles op een natuurlijke, integere wijze tonen. Maar komt het dierenwelzijn dan niet in gevaar... op het moment dat je daar met camera's gaat rondlopen? Nee, nee, nee. Dat, dat zeg ik bijvoorbeeld bij zo'n zeearend. Daar uh, heb ik vier stevige rapporten over ontvangen. Terwijl ik weet dat men in Duitsland... op drie meter afstand van zo'n nest zit. En zich, uh, zij zich uh, er volstrekt niet aan sturen. Storen. Ik denk dat we in Nederland wat verkrampt zijn... in dit soort processen. En we hebben het ervaren bijvoorbeeld met, met de koninkpaarden. De meer dan duizend lopen er rond. Dat is de grootste kudde van Europa. Ja. Uh, daar hebben we met die hexacopters over gevlogen. We noemen ze ook wel drones nu. Kleine dingetjes. Nou, het eerste moment schrikken ze iets. En na uh, een minuut of drie, vier zijn ze daar compleet aan gewend. En kan je bij wijze van spreken, dat hebben we ook gedaan, anderhalve meter hoogte, boven, de, boven hun hoofden meevliegen. Prachtige beelden zijn het. Ja, maar het is natuurlijk vallen en opstaan. Want we hebben uh, geen BBC-talent uh, gecultiveerd, gekoesterd, opgeleid... gedurende 30, 40, 50 jaar. We hebben wat oude routiniers, maar vooral ook heel veel jonge mensen... die, uh, uh, die allemaal netjes betaald zijn volgens ZCP-trieven, zeg ik dan maar. maar ja. geen, hè? Ik bedoel, het blijft Hollands. Maar uh, die hebben een geweldige inzet gehad en, een, en, een, en doorbijten. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Uw film werd in de Volkskrant al de eerste echte Nederlandse natuurfilm genoemd. Dit genre is natuurlijk in Nederland een ondergeschoven kindje. Ja, het is eigenlijk nooit gedaan. Ik bedoel, Hugo van Laarwijk deed dat en, en had naam en faam... maar die filmde in de Sirinketti. Uh, de laatste grote echte natuurfilmkameraman. Anton van Munster... is een paar jaar, overle paar jaar geleden overleden. Uh, Beth Haanstra deed het, maar dat was ook meer people and nature... zeg maar even, mensen en natuur. Dus ja. echt een... Een grotere natuurfilm is, uh, is nooit eerder gedaan. En de film gaat pas volgende week officieel een première... maar er heeft al een kinderpremiere plaatsgevonden. Waarom dan? Nou, dat was fascinerend. Uh, wij dachten, een film is ook maar een film. En je kan niet alles in een film stoppen... en over een half jaar is iedereen, iedereen weer... De film vergeten. Maar er wordt veel gesproken over natuuronderwijs in Nederland. En er is weinig materiaal voor. En parallel hebben we dus een, een educatief pakket ontwikkeld, volgens de curricula van het basisonderwijs, dat wordt uitgevoerd op het podium in Utrecht. En dat, uh, uh, dat heet De Nieuwe Wildernis in de klas. Gaat naar alle basisscholen in Nederland. Duizend willen hebben. Ja, duizend hebben er al op ingetekend. Dat is fascinerend. Moeten ze ervan en, betalen? Niets gratis. En de uh, première van die kinderen wij wilden dus de, kinder, de kinderen première geven... is afgelopen woensdag gedaan in Lelystad. En inmiddels zijn 3000 kinderen al naar de film geweest. En de première inderdaad met limousines en prikkelimenaden... en op de groene loper. Uh, de echte première is niet op het Nederlands Filmfestival... maar is aanstaande maandag in het Concertgebouw. Uh, live, met een live weergave van de score... van het Metropoolorkest, Erik Vloeimans, Kalafax... is nog nooit gedaan heb ik wel een beetje uh, angst voor. Nou. Uh, maar ik denk dat het heel goed zal gaan, hoop ik. Hele mooie daar... muziek. Die Helemaal muziek zit muziek. in de film, maar die wordt dan live gespeeld. Ja, de composities zijn van Bob Ziemerman... onder uh, leiding van Ernst van Tiel, Oscar-winnaar voor The Artist. Daar heeft hij wel ervaring mee, want daar speelt hij al mee... Uh, in, in de Royal, uh, Royal Albert Hall en Olympia. Dus en... Zeer ervaren, maar het feit dat je dus inderdaad muziek moet doen... met film en een effecttrack en commentaar... Dat is nieuw. De Nieuwe Wildernis gaat een 90 Nederlandse bioscopen draaien op dit moment. Misschien komen er nog meer bij. Over de honderd dan? Ja, kan er ook niks in. Hartelijk dank. Ton Okkers, filmproducent van de film De Nieuwe Wildernis. En veel succes ermee. Dank u zeer.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 De PvdA-fractie in de Tweede Kamer neemt vandaag geen besluit over de aankoop van de JSF's. Dat zei partijleider Samson voor het begin van een extra fractievergadering. Een besluit kan pas worden genomen als alle informatie compleet is. En de Algemene Rekenkamer heeft gisteren laten weten dat dat nog niet het geval is, zei Samson. En de ledenraad van de partij krijgt morgen in Zwolle dezelfde boodschap.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 en ProRail gaat een campagne voeren om het aantal ongevallen met jongeren op overwegen te verminderen. Dit jaar zijn al vier jongeren door een trein gegrepen. Jongeren zijn volgens ProRail vaak afgeleid doordat ze muziek luisteren, whatsappen, bellen of met Facebook bezig zijn. Daardoor is de kans op een ongeluk 40% groter. Dat zijn de hoofdpunten. Waar wordt er met veel aandacht naar de radio geluisterd? Kees Kwaks. Op de A27, maar ik heb wel goed nieuws. Breda richting Gorkum. De vrachtwagen is onder, onderweg. Hij is gerepareerd. Alle rijstrokken zijn weer open. Nog wel 5 kilometer file rijden tussen Hank en Werkendam. De gids. fm met Felix Burdus. Zometeen hij is honderd jaar geworden, maar nu is hij dood. Deze week overleed Eiji Toyota, dus de grote man achter het automerk Toyota. Dadelijk meer over deze Japanse auto-tycoon. Hey ho, ho oh hey. And trying to do it right hey! I've been living a lonely life hey! I've been sleeping here instead hey! I've been sleeping in my bed hey! sleeping in my bed hey! Hey! Hey! So show me family all hey! the blood that I will bleed hey! I don't know met uh, ho, hey. Eindelijk heb je het voor elkaar gekregen om een huis te kopen. En dan weigert het energiebedrijf een contract met je af te sluiten. Omdat je geheel ten onrechte te boek staat als een wanbetaler. Hoe kan dat? Het consumentenprogramma Kassa van de Vara gaat morgenavond in op deze dubieuze gang van zaken. En bij mij zit dan ook presentator Brecht van Te Brecht, goedemorgen. Goedemorgen. Geen gasten en licht omdat het energiebedrijf ten onrechte denkt dat jij een wanbetaler bent. Hoe kan dat? Nou, alle, bijna alle energiebedrijven die doen kredietchecks voordat je klant kan worden. En, en wij, zijn, wij hebben daar heel veel klachten over gekregen. Dat wordt namelijk uitgevoerd door allerlei kredietcheck bureautjes. Het bureautje waar wij nu mee te maken hebben is EDR. Zij hebben, om een voorbeeld te noemen, een, een man van 19. Die had een huis gekocht en die wilde dus gas en licht en die wilde aan laten sluiten. Die werd geweigerd. Hij was, uh, en dat merkte hij doordat een waarborgsom werd gevraagd. Hij moest ineens 450 euro betalen voordat hij klant mocht worden. Nou, hij snapt er niks van. Hij heeft een goede baan, een goed inkomen. Um, waar bleek het hem nou in te zitten? Hij woont in een straat um, waar verschillende mensen wonen... die in het verleden wel eens een rekening niet betaald hebben. Ja, ja. Dus hij heeft dezelfde postcode als die huizen van mensen... die wel wanbetaler zijn of zijn geweest... En ja, daar kan hij dus helemaal niks aan doen. Maar omdat hij dat postcode heeft, wordt hij toch aangemerkt als een risicogeval. En hoe komt zo'n kredietcheckbureau aan dit soort gegevens dan? Nou, dat halen ze eigenlijk uit uh, openbare gegevens. Dus uit het kadaster, uh, uitspraken van de rechtbank, Kamer van Koophandel. Eigenlijk gegevens die wij allemaal kunnen achterhalen, want die zijn openbaar. Maar het is toch voor die man van 19 een, een, een koud kunstje om aan te tonen dat hij geen wanbetaler is? Nou, dat valt nog best tegen. Want um, allereerst, je hebt het recht om inzage. Inzagen bij zo'n bureau in de gegevens die ze van je hebben. En inzagen ook in hoe ze tot zo'n beoordeling komen. Nou, daar doen niet alle bureaus even duidelijk aan mee. Bovendien is het maar de vraag of ze alle gegevens laten zien die ze uh, van je hebben. Maar uh, dan nog, als je dat wil aantonen, dan zeggen die kredietbureaus heel makkelijk. Nou weet je, kom even langs met een loonstrookje in een bankafschrift. Dan veranderen we het toch. Maar dat zijn juist nog meer pregeven. Privégegevens die je niet ja. prijs wil geven. Maar bovendien, toen... je postcode kan je natuurlijk, dat, dat is zo, dat, daar valt niks te corrigeren. Daar kan je niet veranderen. Je postcode is je postcode. Doen alle energiebedrijven dit? Bijna allemaal. Alleen Essent doet het niet. En Nuon, die had aangekondigd daar ook mee te gaan stoppen. Maar dan weten we nu niet of dat ook gebeurd is. Morgenavond horen we er meer over. Ook over koersplan. Uh, dus die Polis van Egon. De rechter heeft besloten dat gedupeerden een vergoeding krijgen. Dan valt het toch weinig mee te vertellen, Brecht? Of niet? Nou nee, wij hebben heel veel vragen gekregen van mensen... die er toch graag uh, nu het fijne van willen weten. Namelijk, hè, die 30.000 mensen die bij die stichting zijn aangesloten... die daarvoor uh, streed. die willen weten hoeveel krijgen we nou? Hoeveel geld? En wanneer krijgen we dat eindelijk? En al die 570.000 mensen die niet bij die stichting waren aangesloten... Uh, die willen weten, ja, wij waren niet bij de stichting aangesloten... krijgen wij ook wel geld? En er zijn natuurlijk heel veel mensen die een woekerpolis hebben. Niet per se koersplan, maar een ander plan of bij een ander... Verzekeraar. Die willen ook weten wat betekent die uitspraak voor mij, kan ik misschien een rechtszaak beginnen. Nou, daar gaan wij allemaal uh, antwoord op geven. Heb morgen. je nog wat luchtigers in de aanbieding? Ja, ja? ja Pierre Wind komt langs, dus altijd het feest. Hij is uh, de afgelopen week langs het tankstations gegaan en heeft daar lekker geluncht. En je weet, hij doet het op zijn pier's Hij proeft niet alleen maar, hij ruikt en hij pakt de ham van het brood. En hij knijpt in het broodje. Er nou, blijft weinig ruimte over in zo'n tekststation. Op. Ja. Ja. ja, en hij komt ook in de studio. Voor de uitslag natuurlijk. Welke lunch was het lekkerst? Bericht van Hulte over kassa. Morgenavond op Nederland 1 vanaf 5 over 7. Succes. Dank je. De bij de helft van alle kankerpatiënten die een chemokuur ondergaan... kan haaruitval worden voorkomen. Simpelweg door de hoofdhuid te koelen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van gezondheidswetenschapper Corina van den Hurk. De methode betekent niet alleen een kostenbesparing... voor zowel ziekenhuizen als patiënten... maar voorkomt ook dat kankerpatiënten psychische klachten krijgen. Mevrouw van den Hurk, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe voorkomt het koelen van de hoofdhuid haaruitval dan bij kankerpatiënten? Nou, de, de koeling van de hoofdhuid. Je krijgt een koude kap op het hoofd... waar koelvluchtstof erheen circuleert. En uh, daardoor uh, nemen we onder andere... Um, uh de doorstroming zeg maar, in de, de hoofdhuid neemt af, waardoor dat er minder cytostatica, dat is chemotherapie uh, bij de haarwortelcellen komt de haarwortelcellen gaan ook nog zeg maar, een soort van winterslaap houden, waardoor dat ze minder uh, chemotherapie opnemen in de cellen, en daardoor worden ze minder beschadigd en kunnen ze de chemotherapie overleven ja, je krijgt een koud hoofd, dat wel hè? Ja, ja, dat klopt, dat wel, het is wel even koud en uh, patiënten zeggen ook van het is in het begin even doorbijten het is, uh, patiënt uh, beschreef het laatst uh, heel mooi zo, want het is net alsof dat je op een zomer de zee inloopt, dan is het ook even, denk je, ook koud. Dat is onbehagelijk, maar als je dan eenmaal uh, in het water bent, dan is het toch prettig. En dan zeggen ze nu ook van uh, begin van de koeling: is even doorbijten... maar daarna, als je er eenmaal aan gewend bent, dan is het prima te doen. En dat zien we ook terug in de cijfers, want uh, minder dan 5% van de patiënten stopt voortijdig omdat het uh, te koud zou zijn. Maar die tumorcellen die kunnen natuurlijk ook uitgezaaid zijn richting het hoofd. Nou, daar zit je er mooi mee. Lijkt mij gevaarlijk dan. Ja, dat klopt. Dat hebben we ook onderzocht, inderdaad. Want uh, theoretisch zou het mogelijk zijn als er een kankercel naast zo'n haarwortelcel zit. Uh, dat de haarwortelcel overleeft. Dus dan zou het ja, theoretisch kunnen dat het ook bij de kankercel gebeurt. Maar daar hebben we ook onderzoek naar gedaan bij grote groepen borstkankerpatiënten. En we hebben dus vergeleken van hoe vaak komt een uitzaaiing in de hoofdhuid voor bij uh, patiënten die hoofdhuidkoeling hebben gehad en patiënten zonder hoofdhuidkoeling. Daar blijkt geen verschil in op te treden. Dus uh, da daarmee hebben we wel aangetoond van dat het ook veilig is uh, voor de eventuele uh, uitzijgingen. Dat dat dus uh, niet vaker voorkomt bij deze groep patiënten. Nu blijkt uit uw onderzoek dat het maar werkt bij de helft van de door u onderzochte patiënten. Hoe kan dat? Nou, ik zou misschien ook wel willen zeggen... dat het uh, nu al werkt bij 50% van de patiënten. Want het is toch zo, als je een kans van 1 op 2 hebt... Uh, dat je je haar kunt behouden, terwijl je anders uh, volledig kaal zou worden. Dat je dat eigenlijk bijna zeker maar weet. Maar het, het dat de ene, ene wel mooi. kaal wordt en de ander niet? Weet u dat al? Uh, nou, dat moeten we nog wel nader onderzoeken. We weten in ieder geval dat het ligt aan uh, het type chemotherapie... en de dosering. Dat is de belangrijkste factor. Maar ja, er spelen ook nog van allerlei andere factoren mee... waardoor het uh, um, ja, wel of niet effectief kan zijn. Maar waar dat op zie zijn licht, daar is echt nader onderzoek nog voor nodig. Maar dat scheelt natuurlijk wel als je kankerpatiënt bent... en je haar valt niet uit, hè? Ja, ja, ja, want u kunt wel voorstellen dat het echt een, een, een stigma is... dat je, als je toch kaal door het leven gaat... dan denken mensen al snel van, goh, die heeft kanker... en mensen gaan je toch nakijken... en je, het, het herinnert je elke dag weer aan de ziekte als je in de spiegel kijkt... dat je denkt van, oh ja, dat zijn patiënten ook heel mooi van... tussen mijn chemotherapie door denk ik eigenlijk niet aan de kanker... tot het moment dat ik uh, mezelf in de spiegel zie dan je oh ja, ik ben ziek. En ook als je er ja, toch zieker uitziet... dan voel je je vaak ook wat minder goed. Dat kun je zelf ook wel begrijpen. Met bijvoorbeeld als je een griepje hebt en je ziet bleek en dergelijke... Dat, uh, dan voel je jezelf als het ware nog wel wat uh, zieker uh, dan uh, normaal. Dat is dan normaal in je hoofd natuurlijk. Ja, ja, en precies. bovendien hoef je geen pruik te kopen. Ja, ja, dat scheelt ook nog altijd in de kosten, inderdaad. Want die zijn. Uh, goede, mooie pruiken zijn toch altijd nog uh, vrij duur. En het wordt wel deels vergoed door de zorgverzekeraar. Maar ja, patiënten zijn er toch nog wel honderden euro's meestal in kwijt. Dus uh, daar kunnen ze zeker nog bij besparen. En, uh... Is de impact die haaruitval heeft op kankerpatiënten bij, bij mannen en vrouwen is die gelijk? Ik denk dat die gelijker is dan dat we zouden verwachten. Want uh, het wordt uh, nu altijd nog altijd het meest aangeboden bij vrouwen. Maar in een onderzoek waarbij we ook mannen includeren... omdat het de chemotherapie is die bij mannen en vrouwen wordt gegeven... zien we nu dat in een studie waar 100 patiënten aan meedoet dat de helft man is. Dus als het ze actief wordt aangeboden in de ziekenhuizen... dat ze er blijkbaar dus ook voor kiezen. De mannen worden ook steeds ijdeler, denk ik. Als het actief wordt aangeboden in ziekenhuizen... wordt het actief aangeboden in ziekenhuizen? In een enkel ziekenhuis nog maar in Nederland. Want het apparaat is beschikbaar in 76 ziekenhuizen... van de 90 waar chemotherapie wordt gegeven. Maar we zien dat het heel vaak nog niet aangeboden wordt aan patiënten. Hoe komt dat? Laten ze het gewoon aan de hoek staan? Ja, ik denk dat het komt omdat uh, ten eerste dan artsen en verpleegkundigen uh, de impact van haaruitval nog vaak onderschatten. Dat het toch meer is zover ja, je moet beter worden en neem haaruitval maar voor liefde. terwijl het voor patiënten wel een heel belangrijke factor is. Dat zien we ook terug in onderzoek. Als je kijkt naar bijwerkingen, dat ze haaruitval toch echt bovenaan de lijst zetten met uh, hoe, uh, hoeveel impact het heeft gehad. En ten tweede um, ja, ligt er voor ons, denk ik, uh, bij het Integraal Kankercentrum Zuid, het Leids Universitair Medisch Centrum en uh, ook de stichting Geef Haar een Kans, een hele belangrijke taak om um, zowel patiënten, toekomstige patiënten, dus uh, ook het grote publiek, zeg maar, te informeren over dat hoofduitkoeling bestaat. Die ziekenhuizen van nu doen het wel? Uh, nee, die 76 die, uh, die uh, een apparaat hebben staan, daar wordt het lang nog niet altijd uitgekozen. Nee, aangeboden. dat bedoel ik, maar welk, welk doet het wel? Welk ziekenhuis uh, gebruikt deze methode wel? Ja, die, het, die het altijd heel veel aanbieden. Dat weet ik sowieso in het Medisch Centrum Alkmaar... en uh, bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Dat maar misschien het denk heel veel je het dat het veel duurder is. Uh, ja, ja, we hebben ze wel geïnformeerd over onze kosteneffectiviteitsstudie. effectiviteitsstudie inderdaad dat, uh, dat uh, ja, voor de maatschappij de kosten toch lager zijn. Maar voor het ziekenhuis zelf, die beta betalen nu alle kosten. Want het is een soort van service van het ziekenhuis. En dat kost ongeveer 200 euro per patiënt voor het ziekenhuis. Als je kijkt naar de machine en de tijd voor de verpleegkundige. En um, uh, ja, de zorgverzekeraars hebben een, uh, we sparen eigenlijk een pruik uit. Dus daar is nog wat ongelijke verdeling. Dus daar zou nog wel winst in te behalen zijn. En ben je als kankerpatiënt langer bezig door de die koeling van die hoofdhuid? Ja, je bent een half uur van tevoren uh, voordat de chemotherapie gaat starten. Bij de, zit je onder de kap en dan tijdens het inlopen van de chemotherapie... en ongeveer anderhalf uur erna... Corine van den Hurk, gezondheidswetenschapper en onderzoeker verbonden aan het Integraal Kankercentrum Zuid. Hartelijk dank. Album Saint Elsewhere Van Nals Barkley Dat is jouw favoriete muziek, hè? geloof ik een beetje, Francisco Nou, ik, ben, ik heb ze al een keer gezien Toen dit nummer werd uitgebracht Ja, Ik vind het wel hele goede muziek De foto op Facebook met je ex of een, ook leuk, een filmpje waarop je in kennelijke staat te zien bent op een feestje. Wat zou het dan fijn zijn als je dat allemaal kunt wissen, als je dat kan verwijderen, zodat niemand die zaken ooit nog onder ogen krijgt. In Californië lijkt dat nu voor kinderen te zijn geregeld. In een nieuwe wet staat dat foto's en berichten gemakkelijk van internet verwijderd moeten kunnen worden. Francisco van Jolo, ook internetspecialist, weet daar meer over. Francisco, goedemorgen. Is die wet een stap in de goede richting? Ja, dat ligt er maar aan hoe je er naar kijkt. Ik vind het vooral zo'n interessant uh, dilemma. Het is, je moet je, als je naar de gewone wereld kijkt waar je mee leeft, moet je je voorstellen dat je geen prullenbakken meer zou hebben, geen open haard zou hebben, nooit meer iets kwijt zou kunnen raken, nooit meer zou kunnen zeggen van een foto: uh, dat is een oude liefde, die hoef ik niet meer, van liefdesbrieven of dit was iets wat ik geschreven heb. heb ik Wij zijn gewend, je gooit het weg en de ben je vanaf. Ja. Nou, en op internet is een cultus ontstaan dat dat niet mag, en dat dat niet zo is en dat het ook geen zin meer in heeft, want het wordt gekopieerd. En dat leidt tot vervelende situaties. En je ziet bijvoorbeeld zeker nou ja, kinderen... en je kan nog zeggen bij volwassenen... van ja, daar ben je, dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Dat kan je bij kinderen niet zeggen. Die zeggen dingen op internet... waar ze later ongetwijfeld spijt van kunnen krijgen. En dan moeten ze dus eigenlijk ook het recht hebben... om die dingen weg te halen. En dat, nou, dat gaat dus nu gebeuren kennelijk in Californië? Dat gaat in Californië gebeuren, maar dat levert allerlei complicaties op. Um, bijvoorbeeld... Het is ja sowieso wel lastig dat er natuurlijk een wet is in Californië... terwijl internet gaat over de hele wereld. En ja. dat is altijd de discussie. Moet je nou wetten gaan maken voor lokale staten, landen... Eh... Ja, die eigenlijk nergens op slaan. Want hoe is het dan als iemand iets zegt tegen iemand in het buitenland... Uh, wat, wat gaat dan wel gelden, wat dan niet? Internet houdt daar geen rekening mee. Dat zijn lastig. Maar ook in dit geval, uh, om maar zo te noemen... er staat nu een, een jongen terecht in de, in de Verenigde Staten... die heeft in een computerspelletje gezegd... dat hij zijn hele school overhoop zou gaan schieten. Iemand heeft er aangifte van gedaan. Hij moet voor de rechter komen. En... Uh, die uh, kan daar zes maanden gevangenisstraf voor krijgen. Ze zijn daar niet misselijk mee. Nou, Op het moment dat je zo'n bericht zou verwijderen... dan zou je ervan beschuldigd kunnen worden... dat je bewijsmateriaal aan het vernietigen bent. En daar kan je ook nog eens een keer extra nee. voor gestraft worden. Ja. Dus er zitten uh, allerlei haken en ogen aan die niet zo uh, makkelijk zijn. Je zou denken, het is een stap in de goede richting. En ik vind dat dat wel een goede aanleiding is... om eens een keer een principiële discussie te voeren. Vind je nou dat mensen het recht hebben om dingen te verwijderen. Gewoon om daarvan af te komen. Om ja. te zeggen, van daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Ja, dan Is dat je zal niet... helemaal terug kunnen gaan naar de bron natuurlijk. Als jij het gekopieerd hebt op jouw server... en Pietje Puk in Australië, dan, dan, dan kan je het nutmen verwijderen. Nee, maar er zijn. Kijk, bij een heleboel andere dingen kan je ook altijd zeggen. Als je bijvoorbeeld een discussie over hebt, over vrijheid. Hè, dan kom je al, loop je altijd snel tegen de grens aan. Dan zeg je ja, maar je kan toch niet helemaal. Het is niet zo dat meteen het absolute vrijheid moet gelden. maar wel gewoon. wij vinden toch dat ieder mens een vrij mens is. Hè? Dat ja. is een mensenrecht. Nou, je zou bij dit ook kunnen afvragen. is het nou. Principieel zo dat alles wat gemaakt wordt dat dat er altijd zal blijven. Of zeggen wij nee? Eigenlijk is het principieel zo dat jij daar controle over moet kunnen hebben, dat jij dingen moet kunnen vernietigen. Hè, dat wij dat normaal vinden. En als dat dan door omstandigheden niet kon, allah, dan is dat wat anders. Je hebt maar, het er vaak over, hè? Over privacy. Ja, of over, over dit Apple, soort Facebook, Google, die hiermee spelen. Nou, omdat dit, de nieuwe, dit is onze nieuwe wereld. En door de dingen, de discussie die we nu voor, voeren... en de manier waarop we het nu over denken... geven wij de toekomst vorm. Hè. Bijvoorbeeld zoiets als vrijheid. Nou, dat is een concept. Uh, we zijn nu gewend aan het feit dat we op internet... heel veel vrijheid hebben. Als je dat zou inperken, dan ziet de toekomst er anders uit. Dus het is goed om daarover na te denken. Als je zou zeggen van, als jij geboren wordt... Hè, dan heb je eigenlijk een soort... Alles wat je daar gaat doen, wat er om jou heen hangt, dat kan nooit meer weg. Dan gaat jouw leven er anders uitzien... dan als je, zeg maar, als een zwerver over straat leeft... en uh, je ziet wel wanneer de dag van morgen komt. Wim Wiering, gooi jij veel weg? Sorry? Of je veel weggooit? Uh, nee, nee, nee. Ik ben geen weggooit. Ik bewaar veel, maar soms een beetje te veel. Ja? ja. Dus je hebt geen prullenbak thuis? Uh, een klein prullenbakje en uh, <laughs> alles wordt netjes uh, gesorteerd. En als je bedoelt aan de computer, dan gooi ik wel veel weg. Toch wel? Ja, wel, Ik ja. heb het idee dat je echt alles weet over auto's in ieder geval. Redelijk, redelijk. Ja. Die I.I. Toyota is deze week op 100-jarige leeftijd overleden. Francisco, bedankt. Hij was de grote man achter het automerk Toyota. Uh, wie is dat eigenlijk geweest, die I.I. Toyota? nou Het was een man die uh, voor de Japanse auto-industrie eigenlijk alles betekend heeft... wat je maar kunt bedenken. Maar uh, tot 19, uh, 1980 wist eigenlijk niemand wie, uh, wie, die, wie hij was en wat was Toyota eigenlijk. Maar het is inmiddels wel de grootste autofabrikant ter wereld. Maar los daarvan uh, is, is Toyota ook het, het merk... wat een, uh, een productiesysteem heeft ontwikkeld in de jaren 50... Uh, wat door de hele auto-industrie elders in de wereld wordt toegepast. Was en hij dat, daar verantwoordelijk voor? Hij is degene die dat toch heeft ingevoerd... Uh, op instigatie van een Amerikaan, uh, William Edwards Teeming. Die, uh, die het principe van lean productie en allerlei andere uh, zeg maar, uh, motiverende en productieverhogende uh, systemen en concepten had bedacht... bij Henry Ford in de tijd uh, voor een gesloten deur stond, want die geloofde daar niet in. En hij heeft dat opgepakt en zelf op andere, op de Japanse manier, verder geïmplementeerd. En dat is een, een groot succes geworden tot, tot merken als Porsche waarvan je zegt, ja dat zijn toch... Hele kleine sportwagenbouwers, waar auto's met de hand worden gemaakt. Die gebruiken nu ook die Toyota-productiemethode. De waar Toyota komt er op neer dan die, die productiemethode? Nou, in de eerste plaats uh, meer verantwoording voor de werk, voor de voor de lopende bandarbeiders. Niet je leven lang alleen maar een wiel monteren... maar geef zo iemand... Uh, in, in een klein teamverband... meerdere taken. Uh, dan uh, zeg maar het uh, just-in-time systeem. Zorg niet dat je magazijnen vol liggen... met onderdelen die je pas over een maand nodig hebt. Uh, en de verantwoordelijkheid... vooral voor de, voor de werknemers aan de band... die op een gegeven moment... zelf kunnen zien... Uh, als er iets fout gaat in de productie... letterlijk aan een touw trekken... en dan gaat er een bel en dan mag je zelf... de lopende band stilzetten. Dus... Uh, de, het werkt motiverend, het werkt productieverhogend... kwaliteitsverhogend, constantere kwaliteit. In alle opzichten is wat men noemt de Toyota Way... eigenlijk het, uh, het systeem wat de hele industrie nu toepast En past. die is Toyota, die heet gek genoemd Toyota, niet Toyota... Ja, dat is een, nog steeds een beetje een raadsel. Maar dat in Japan is, heeft men die, naam, die familienaam Toyota... die komt eigenlijk, eigenlijk uit de textielindustrie... Uh, heeft men veranderd in het merknaam Toyota... in de buurt van Nagoya... waar het complex inmiddels Toyota City heet. En uh, in 1937 is, is het merk toen opgericht. Uh, ze maakte gebruik van Amerikaanse onderdelen. En uh, uh, Toyota Toyota en heeft na de oorlog dus het merk uh, zijn eigen vorm gegeven... En niemand geloofde erin. En in de jaren zestig schudde iedereen toch zo... want die Japanners, dat kan tot nooit wat zijn. Ze dachten aan de kwaliteit van voorrollers en fietsen. Uh, nou, men weet inmiddels wel beter. En die Toyota, was dat een man die vaak is geïnterviewd? Liet hij zich veel zien? Nee, hij liet zich weinig zien. Natuurlijk in, in, het, uh, in de Japanse uh, samenleving, bedrijfskringen... Uh, uh, daar, uh, daar was hij natuurlijk wel bekend. Maar het was geen man die op de voorgrond trad... zoals bijvoorbeeld uh, Harry Ford of uh, Enzo Ferrari en Giovanni Agnelli. Dat waren allemaal van die grote namen, van die halve afgoden. Heel bescheiden man, heel bescheiden familie... die echter nog wel, ondanks dat ze maar een paar procent aandelen van het bedrijf hebben... Uh, aan de touwtjes trekken, en, Heel erg anders ook eh, dan bijvoorbeeld voor Shira Honda, de oprichter van het motorviesmerk Honda. Dat was echt de man zelf die zijn eigen stempel persoonlijk op, eh, op het onderneming drukte en de producten. En, en waar een bepaald eergevoel zat bij het personeel van we moeten winnen. Eh, wat ze ook vaak deden in, in motorraces en uh, Formule 1. Ja. En die Toyota, was dat een visionair? Kun je dat zeggen? Ja, het is een beetje, een beetje gek dat Toyota eigenlijk een, een conservatief merk is gebleken altijd. Uh, maar ze hebben wel een paar nieuwe dingen neergezet waarvan iedereen zei, ja die zijn gestoord, dat gaat niet lukken. Uh, eerst in 1989 het merk Lexus. Toyota had al een enorme kwaliteit opgebouwd en toen zeiden ze, nou gaan we auto's maken met een andere naam. En dan gaan we de strijd aan binnen met Mercedes en BMW. Nou, niemand geloofde erin. In Amerika is dat een waanzinnig succes geworden. Ook weer vanwege die kwaliteit en die constante kwaliteit. En vervolgens kwam die in 1996. Kwam Toyota met de Prius, de hybride auto. zuiniger, minder CO2. Weer hoofdschudder van de industrie. En ook dat is een wereldsucces geworden. Wat dat betreft is het een man die meer eer verdient... dan zijn naam eigenlijk bekend is in deze wereld. Hey, Toyota. Hartelijk dank. Wim Oudeweerink. De buis vanavond. Tonhuis ontvangt in zijn college tour, college tour heet het gewoon. de bioloog Frans de Waal. Groot kennen van apen. Zijn boek over de bonoboos is uitgegeven in twintig talen. In rond-Nederlands beantwoordt hij de vragen van studenten. College tour om vijf voor half negen op Nederland 3. half uurtje later op Nederland 2 gaat Wouter Klootwijk op zoek naar onbekende manieren van koken. In zijn wilde keuken gaat het vanavond om het conserveren van voedsel. Zoals de Noormannen het bijvoorbeeld deden. Denk dan aan die gedroogde vis van die Noormannen. Om vijf voor negen op Nederland 2. En op Canvas is uh, om half elf de film De Pianist te zien. Het gaat over een pianist... die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Warschau probeert te overleven. Een mooie rol van Adrian Brody als pianist. Of ik die uitziet, die is nog maar de vraag natuurlijk. Want morgenochtend staat er weer een uitzending... in het kader van de jubileumtour van Spijkers met Kop op het programma... in Enschede, op het universiteitsterrein, in Theater De Vrijhof. Iedereen is welkom, morgen om 12 uur op Radio 2. Kortom, u ziet maar, en ik zie u daar.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 maar helemaal geen tegen de JSF. Oké. Okay. Het is beklonken door het kabinet. En daar is uw coalitiepartner aan gebonden. Ja. Samson, die vernietigt de Partij van de Arbeid. Wij gaan daar nog een discussie over hebben. Radio 1. En uiteindelijk wordt dat ding gewoon aangeschaft. Het nieuws van alle kanten.